Het is nieuws van 8 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Tweederde van de clubs in het amateurvoetbal heeft volgens de KNVB moeite om het hoofd boven water te houden. De directeur amateurvoetbal zegt in het AD dat de clubs er niet in slagen om vrijwilligers aan zich te binden. Volgens hem stijgen de kosten, lopen de sponsorinkomsten terug en hebben de clubs te maken met dure regels. De opmerkingen komen na de ophef bij voetbalvereniging Bladella. De club uit Bladel roeerde vier jeugdspelers omdat die niet genoeg loten hadden verkocht. De verkoop was nodig. ...om de contributie te drukken. In Maleisië is een vierde verdachte aangehouden... ...voor de moord op Kim Jong-nam... ...de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De verdachte is een Noord-Koreaanse man. Eerder werden al twee vrouwen en een andere man opgepakt. Kim Jong-nam werd deze week vermoord op het vliegveld in Kuala Lumpur. Volgens Zuid-Korea vergiftigden twee vrouwen hem in opdracht van Kim Jong-un. De herstart van de Belgische kernreactor Tihange 1 is nog langer uitgesteld. Op zijn vroegst gaat de reactor pas eind maart weer draaien, meldt de Belgische krant Le Soir. De reactor, net over de grens bij Limburg, ligt al vijf maanden stil nadat er scheurtjes waren ontdekt in een van de gebouwen. De herstart is nu al drie keer uitgesteld omdat het Belgische agentschap voor kernenergie de situatie nog niet veilig genoeg vindt. In Calais zitten weer honderden vluchtelingen, onder wie minderjarigen, dat zeggen hulporganisaties. Duizenden vluchtelingen moesten in oktober vertrekken uit de jungle van Calais, een illegaal vluchtelingenkamp. Ze gingen naar opvangkampen in Frankrijk, maar nu zouden veel vluchtelingen weer terug zijn in Calais. En dan het weer. Overdag veel bewolking, maar soms ook zon. De middagtemperatuur ligt rond de 7 graden. Ook morgen is het overwegend bewolkt met ochtends kans op wat regen in het noorden. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A27 Breda richting Gorkum is dicht bij Nieuwe Dijk door een ongeluk. Er staat 4 kilometer file. Naar verwachting is de weg om 9 uur vanochtend pas vrij. Verkeer richting Gorkum kan we omrijden via Rotterdam, A59, A16 en de A15. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. O -C -O -C Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Tobak leeft en alweer. niks. Je moet er maar zin in hebben, goeiemorgen zeg. Ja, ja, ja, oprecht ja. Ja, omdat het, omdat het... Dit is. is prachtig, man. Het is fantastisch, het is mistig. Er moet straks gewoon een mooie dag uit vandaan komen. Ik kan gewoon niet anders zeggen. Het is de Radio. in fijne toestel op aanstaan. En vandaag is het weer spannend. Wie komt er straks opdagen? Ik heb geen idee. Het zou zo kunnen zijn dat het uh, Jolande is. Ik geloof dat Marcus nog steeds uh, onder de wol ligt. Je is nog steeds een beetje opgevikt, opgebrand. Ja, dat heb je met jonge mensen die natuurlijk zich nog moeten bewijzen in, in deze wereld. Die zeg maar er nog helemaal uit ja, moeten knallen. Goedemorgen. Ja, precies. Goedemorgen. Dus we wachten even op uh, het vrouwenkreden van dit radioprogramma. Gisteren met verbijstering zitten kijken naar Donald Trump. Dat is natuurlijk echt ongelooflijk. gewoon. Ik heb vanochtend nog even uh, een groot gedeelte van die persconferentie zitten kijken. En ik uh, hij vindt het zo gezellig onder ons. En uh, ja, als je een vriendje van mij bent, dan ben ik een vriendje van jou. En hij vindt het allemaal fake nieuws en zo. En, en, en ook... De manier van communiceren, het is zo langdradig ook. Echt dat je denkt: van ongelooflijk. Well, the leaks are real. The other one that wrote about them and reported them. I and mean, the leaks are real. You know what they said, you saw it. And the leaks are absolutely real. Echt, echt. Eén één stukje tekst zit: leaks, leaks, leaks, leaks are real, leaks are real. Jongen, jongen we zijn niet achterlijk. Ik bedoel, ik weet niet. Hij zit echt, gemiddelde Amerikanen zijn in ieder geval, in die ooit of zoiets, dat hij drie keer moet uitleggen. En dat gaat die hele persconferentie gewoon door. Het is echt, en dan heb je de pers die erop reageert. That guy is not focused on me. I don't even know what he's focused on. En dan zeggen ze echt best wel goede dingen. This this president keeps telling untrue things, and it, he does it every single time. En het mooiste stukje was misschien nog wel dit. Uh, Mooi, ja. Grap. Nee, die, ja. nee, nee, nee, die. President Trump, if you're watching, you're the president. You legitimately won the presidency. Now get to work and stop whining about it. Oh. Ja, wat die was idee. mooi, hè? Die was echt, stop whining about it. Get ja. over the job. Dat gezeur over een les geven aan de pers. Ik wil een eerlijke pers. Ik wil niet dat jullie alleen een cowboyverhaaltje vertellen. Ik wil gewoon een goede pers hebben. Ja, misschien moet je bij de krant gaan werken. Is dat een idee? Dat hij bij idee. de staats, pers. Ja, bij de staatskrant gaat werken. Dat, echt, denk, nee, dat is niet waar dat is niet waar. Maar je bent de president. Je moet ermee omleren gaan. Wat een gesodemiet ben die kerel, joh. Ik heb een uur zitten kijken en ik wat, wat een... Ook onder ons is, weet je, jou vind ik wel goed hoor, maar jou, nee, daar niet, ga weg. BBC, oh yeah, I know that soort. Yeah. Ah, ja. Dat is toch niet presidentwaardig, dat is echt gênant gewoon. Hij is ook gênant. Hij is echt heel gênant. Nou, goedemorgen, u bent aangeschoven. Ja. En uh, was het te doen? Het was te doen. Het was te, het was doen. te doen. Nou, prettig om te horen. Goed, de jeugdverdeling is er nog niet, maar we zijn met het My little white my bill. in de zaterdagmorgen. Now get to work ja. and stop whining about oh. oh, sorry. Ja, nee, ik, uh, ik zou het even niet doen. Sorry, ik zou niet lopen zeuren. Dat is natuurlijk een beetje fout. Goed, het is Doebalklijf. 10 minuten over. 9. Het is vanaf 18 februari. Straks weer een hoop geschiedenis. We wij, wij oudjes vinden het altijd wel leuk. Ja. Dat, uh, dat Jij zit in al volleden. in de zomertijd, hè, hoor ik. Zit ik al in de zomertijd? Ja, je zegt dat 10 over 9 is. Nou, echt niet. Zijn ik echt 10 over 9? Ja. Okay, was het maar voor een feest. Nee dat, nee, was... nee, nee, nee, nee, dat hoeft niet. Dat gaat wel heel snel allemaal. Nee. nee hoor, ik bedoel, ik vind het alweer heel snel licht worden... en nou, s'avonds heel lang, lang licht blijven. Dus ik kan er wel van dat, je niet een... Dat is fijn, inderdaad. Ik zie alweer dat hele rare berichten alweer op het klantblok ja, worden geplaatst. Je bent van alles aan het verzamelen. Echt, wat zie ik nou? Een vrouw van 64... die dan alweer... Weet, nou, die zwanger is nog? Ja, nee, die is bevallen al, van een gezonde tweeling. Oké. Okay. Uh, ze is in Palacios de La Sierra in de provincie Burgos, dat is ergens in Spanje dus, yeah. bevallen van een gezonde tweeling. Een jongen en een meisje, Keizersneetje. ze wogen yeah. 2,4 en 2,2 kilogram, maar ze raakte zwanger door een reageerbuis, bevruchting in de Verenigde Staten. Ze raakte zwanger, is dat zo'n dat ding zo maar ingeslikt? Nee, wat durf. Leke, een lege dronken. Ik denk toch wel dat, uh, dat zij wel... Uh, haar eigen eitjes heeft gebruikt. En ze zijn in de reageerbuis beveugd. Ja, oké. Okay. En uh, ze werd in 2012 voor het eerst moeder... dat kindje en dochter werd haar echter afgenomen. Want het ging niet naar school... en werd niet goed verzorgd. Oh, en dan heeft ze dus nu een training gekregen... Yeah. Als het tegen zit, ja, ik gaat de, deze ook weer weggehaald worden. Ik vind dat, uh. dat vind ik altijd een beetje, denk, van, ja, denk eens na. Zij hebben problemen gehad met deze vrouw. Deze vrouw kon niet goed voor haar kind zorgen. En dan gaat ze nog meewerken op haar, op haar 64ste leeftijd... om een nieuw kindje voor elkaar te krijgen. Een tweeling zelf. Een tweeling. Goed, kan het twee keer misgaan. Nee, ik vind het echt ontzettend goed. Ja, ja. Het is echt. Uh, het is volstrekt onjuist. Echt, echt, het is Ongelooflijk dat ze hier aan meewerken. Maar goed, wie weet had ze pensioen niet goed geregeld. dacht ze, nou moet snel nog een kind uh, beter weten ja, boxen. Dat je een soort ook, uh, leugentest krijgt op het moment dat je vraagt wat je dat wil uh, regelen. Van hoezo dan? En dan uh, gelijk ook uh, bekijken van uh, zeg je de waarheid? Ik, uh, ik werk met een collega die ook wel eens met uh, ambulance ja, uh, doet, dus ook cliënten thuis begeleidt, mensen met een be uh, verstandelijke beperking. En die krijgen dan soms ook kinderen. En dan, ja, dan heb je je handen vol, dat je denkt, van, eigenlijk moet je ook op gesprek bij een arts voordat je kinderen wil krijgen. He? Dat je denkt, van eerst inventariseren, heb je de mogelijkheden, financiële draagklacht. Ik bedoel, als je een kind wil adopteren, dan moet je kijken wat voor, voor, wat voor selectie daarvoor, uh, daar kom je niet zomaar doorheen. Die zegt van nou, uh, wat kan ik intekenen en wanneer kan ik hem ophalen? Nee, ik heb eerst een gesprek, kijk of je al een goede vaste baan hebt, ja. huisvesting goed geregeld en dan kan je uiteindelijk een kind adopteren. En in Nederland kunnen we ook al een kind er, uh, zomaar laten komen, gewoon als het ja. van jezelf is. Dat ja. moet afgelopen zijn. Ja. Eh? Dat moet gewoon afgelopen zijn, dat kan gewoon niet. Of zit ik nu echt een beetje op Trumpstoel nu? Uh, dat ja, echt, nou ja. klinkt bijna ja. Het klinkt wel weinig een beetje. Het blijft lastig. Ja. En ik, oh, Een van de leuke bandlijnen uh, uh, die je ook wel zei: dat iedereen loopt natuurlijk te zeur over de, de machine van uh, Donald Trump. Dat hij gewoon rommelig is. Dan heeft hij weer een nieuwe minister van uh, uh, Justitie, geloof ik. Of buitenlandse zaken. Ze vallen regelmatig weg. Eentje is nu 24 dagen in dienst geweest. Dat is kost ooit. Uh, yeah. En iedereen zegt er wat over en hij zegt: onzin! I turn on the TV, open the newspapers en I see stories of chaos. Chaos. Chaos. Chaos. Yes. Ja, dat is je Het is hetzelfde opposite. De administratie is running like een fine-tuned machine. Een fine-tuned machine. Ja, <laughs> sorry. Zo vindt zichzelf ook een fine-tuned machine. Een <laughs> fine-tuned machine. Hij is ongelijk voor je dat Fijntje, we zien. Nee, ja. te, wij hebben echt een heel goed beeld bij nou, wij, wij van de media hebben het zo foutje. Wij willen zoveel sensatie op de radio. Goed, je had het toch over zwanger? Ik zie dat je nog iets zwangers hebt. Ja, ja. ja. Er is, uh, in China zijn de resten ontdekt van een 254 miljoen jaar oud zeereptiel dat zwanger was. Dat is weer heel wat anders. Zee, okay. het, was, ja, het was een dinocephalosaurus. Een zeemonster met een nek van 4 meter. En die had een jong in haar onderbuik. Echt, ik, vind, ik word al zo geïrriteerd als je die naam hoort van die dinosaurussen. Ik bedoel, ik heb ooit gewoon ja. dinosaurus uit te spreken. Ik ben dyslectisch. En dan zie je die namen en denk je van... Ja, het zou allemaal voor hele intellectuele mensen zijn... die, die, die, die dat, dat verhaal over dinosaurussen. Ja, ik kan de, ze nooit uitspreken, de, die, is die ook een, de, Je had toen toch ook in Jurassic Park zo'n jongetje. Die kennen allemaal van die mopjes met de dinosaurussen. Hè? Ja? En van een dinosaurus die zich veel verstopt. En die, die heette dan... De <laughs> Ik zie je saus. Oh ja, zo. Heel ja, ja, ja, snel uitspreken, dan klinkt het als een het heel erg echt soort. Maar dit jong, het jong was dus duidelijk zichtbaar in het fossiel. Het ja? is dus opgegraven in het zuidwesten van China. En uh, de, degene die dat dus heeft uh, ontdekt, die was helemaal perplex, Want eigenlijk, uh, het reptiel behoort tot de Argosaurus morpha. Een groep reptielen waarvan werd aangenomen dat ze allemaal eieren legden. Okay. meestal uh, ze dat de, niet uh, zo. Maar dit, uh, deze heeft dus blijkbaar toch een, uh, een zwanger, uh, levenddragend uh, dinosaurus. Oké. Okay. Dus, uh, nou, ik ben voor het versimpelen simp van de naam van de dinosaurussen. Gewoon oh, dino. Klaar. Ja, gewoon dino 1, net dino als, 2, ja, dino net 3. Net als in, uh, hoe heet het nou, in het stenen tijdperk bij... Uh, de uh, Juist, Juist. Gewoon juist. even simpele naam. Ja. Met dan de gewone man er ook over praten, weet je. Ik bedoel, op, namelijk op feestjes ga ik er niet over beginnen. Maar dan gaan ze allemaal indruk, indrukwekkende namen noemen. Denk ik, oh ja. Ja, ja oké. Okay, nou, ik ga het af. Goed, dames ja, en heren. Nee, deze plaat wil ik niet. Ik wil namelijk uh, nummertje twee van de cd. En dat is deze plaat. Ja, precies. Ah, vind ik dit goed. Ron Gallo en die young lady. You are scaring me. On the ceiling will have a bunk fed by the bed yeah. You'll line my mattress with nails one for every time something psycho came out of your mouth Your cavern eyes are praying Your scarlet lips have said a sales pitch for the circus in your mind trying dedicated to the prince of the last of your nine lives she waited in the darkest corner all night until i closed up shop i turned out the lights then she begged for me to drive her home i thought about the kensington stranglers i was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 waar mijn favoriete muziek zit, in welk hoek. De jaren zestig zou je bijna denken, maar nee, nee, niet echt de jaren zestig. Gewoon wat wat nieuw daarop klinkt, vind ik leuk. Ron Gallo en uh, Young Lady, yo, scaring me. Dat is zeg maar de, de strekking van het verhaal. Het is de zaterdagmorgen en vandaag een heel groot stuk in de krant te lezen... in de Telegraaf, een laagje glazuur op de held van GroenLinks... Ik heb het natuurlijk over onze nieuwe JFK van Nederland. Hij roept zelf zijn geld op dat hij de nieuwe minister-president minister -president van Nederland zou kunnen worden. Ik heb het over Jesse Klaver en, en de krant probeert hem toch een beetje te ontmantelen. Hij zegt zelf dat hij uit een moeilijk gezin kwam. Hij werd grootgebracht door zijn grootouders, want zijn Indische moeder had er moeite mee. en Zijn vader had de benen al genomen op vrij jonge leeftijd, dus zijn grootouders hebben hem opgevoed. De, de katholieke kerk wilde hem niet dopen. Want ja, dat is toch niet helemaal een goed nest waar je zo uitkomt natuurlijk. De katholieke kerk zegt nu, dat is onzin. Wij willen graag iedereen dopen om iedereen erbij te krijgen. Dus dat is een beetje een leugentje. Verder woont hij in de Westerland. En hij zegt zelf al dat het een hele moeilijke wijk is. Nou, ze hebben op het lijst gekeken voor moeilijke wijken. En dat is helemaal geen moeilijke wijk. Dus dat is ook allemaal een beetje aangedikt om te laten zien... Ja, hij komt van heel, heel diep en hij heeft het helemaal gemaakt. Dat allemaal wel valt allemaal wel mee. Hij zegt verder dat hij een staplaar is. Hij is heel laag begonnen met een lage opleiding. Uiteindelijk heeft hij steeds moeilijker op opleidingen gedaan. Dat ontkracht dus ook op de scholen waar hij gezeten heeft. Hij heeft, van, nou, ja, hij, hij heeft op de vrije school gezeten. En uiteindelijk hoeft hij niet eens een, een certificaat laten zien... of noem je dat een, een, een diploma laten zien... om uiteindelijk hoger te gaan studeren. En natuurlijk is hij bekend uh, van de, de one-liners... die hij stelt van andere bekendheden... Van Barack Obama heeft hij one-liners gestolen natuurlijk. En ook uit, uh, uit alle series die je dan kijkt... daar heeft hij gewoon uh, stukken tekst uit vandaan geknipt die je dan vertaalt in het Nederlands. Die je dan roept over de, over de mensenmassa heen, zeg maar. Om de mensen te enthousiasmeren. Ik en, en, moet zeggen, ik vind een leuke kerel. Hij gaat echt heel leuk met iedereen om en zo. Maar ja, of hij nou echt is, of dat hij nou bij elkaar geplakt is... door alles wat hij ja, om zich heen zit, ik weet het niet. Ik, uh, Jesse Klaaf, wel ontzettende jonge bing natuurlijk. 30 jaar oud en zo hoog al en zo goed van de tonglim gesneden... vind ik wel knap, daar heb ik sowieso wel respect voor. Maar uh, ja, wat is je eigen identiteit op die leeftijd, hè? Is dat niet te ja, vroeg maar... nog? Je moet hem niet gelijk gaan demoniseren, hè? Nee, nou goed, dat hebben ze in het uh, telegraaf dus wel mooi gedaan. Ze hebben hem helemaal ontmanteld. Nou. Helemaal niks van waar. Het is allemaal bij elkaar geknipt en geplakt. Hij heeft er een heel teamachtig op gezet, uh, denk ik. Goed, dit is wow. de zaterdagmorgen. Ik zie dat jij al helemaal al een beetje bent in te lezen... wat, wat er allemaal vierjarig is. Of wat nee, nee, ik was gisteravond was ik bij Soul Live oh, in uh, Paradiso. Ja. Het is... was leuk. En nu zit ik te kijken, hoe heeten die artiesten nou? ik kan, omdat het evenement afgelopen is dan uh, op je Facebook... Kan ik hem niet zomaar weer terugvinden? Oh, we blijven dus staan. Dus ik zitten we te kijken wie waren er nou precies. Ja. Want het was. Uh, uh, het, uh, ja, het was wel leuk, het was dus erg uh, indrukwekkend allemaal. Oh, zoveel mensen. Maar uh, ik had wel zo van. Uh, op een gegeven moment kreeg ik ook een watte klantgevoel. Ik had zo van, ik wil weg hier. Oh. En dat had mijn vriendin ook, precies. Wat precies tegelijk? Echt waar? Ja, heel raar is dat. Oh, dat. Pas geleden hadden we dat ook. Ik weet niet, we had, had dat toen ook weer? Een bepaalde soort dieren hadden het ook, geloof ik, hè? Nee. Ah, ja. Ja, koeien? Ja, dat waren koeien, klopt. Ik kreeg ook best wel zo'n gevoel dat ze ja. in één keer begonnen te rennen en zo. Maar jullie hadden het ook? En waren het meerdere mensen in de zaal die in één keer naar buiten rennen? Nee, nee, dat niet. Dat weer niet. Maar ik had wel zo, het was mega druk. En wij stonden dus echt allerbovenste balkon, helemaal bovenin. Ja. Dus dan sta je toch relatief rustig. En dan, dan zie je die meuten daar beneden dan allemaal zwingen en zo. Maar het jammer was, dat was gewoon. Ze werden zo muziek gespeeld. maar... Uh, echt, uh, nummers die je eigenlijk niet goed kende. Oh, maar dat is leuk. Dat is verrassend. Ja, dat, was verrassend, ja, maar, dat maar is verrassend. Maar er was dan ook een dame... en die had dus uh, ooit ook uh, in de achtergrond gezeten... bij andere zangeressen. En die was hooggekomen in de Voice. Maar ik ben de naam alweer kwijt. Die zit ik dus nu te zoeken. Ja? Maar uh, dat is echt ongelooflijk... Uh, uh, hoe die dan... Uh, van, kijk eens hoe hard en, en veel ik kan zingen. Oh, J Jenny Lena was dat. Is die he oh, nee, is niet die hele grote... die bij de wereldrijd door vaak aanschuift. Uh, aan nee, dat is... Uh... Kijk hey. hoor, en uh, dat was ook David Dem. En die was wel goed, vond ik trouwens. En dan had je nog een uh, andere man. En die, uh, nou, die was de die, die, die laatste. Die was gewoon, die maakte echt lekkere muziek. En dan denk ik van, ja, weet je, je moet ook een beetje meer... Uh, meer? Uh, hoe zeg ik dat? Uh, bekende soul songs doen die wat bekender zijn. Waarom? Nou, of voor de, de ouderen dan maar. We helemaal, dan de dan maar ouderen moeten dan. gewoon een beetje flexibel zijn. Kom ja. op. Waarvoor je altijd maar weer die oude meuk en bekend... Oh ja, dit herken ik van vroeger. Oh, was vroeger mooi. Nee, we leven nu. We zitten in 2017. <lacht> dit is ook leuk. Als het funky is, kan je erop dansen. En je hoeft ja. niet altijd mee te zingen. Ik zit niet te wachten dat, dat, dat iemand naast me staat mee te zingen. Hou oh, je kop eens even, zeg ik dan. Hij is de zanger, hè? Ik ga niet naar jou zitten luisteren. Wat Moet weer ergens anders ja, gaan ja, dus staan. Je dat zo hard dat je hoort helemaal niet het andere mensen. Oh, Dat, is, ook weer waar. Nou, goed, dat ik, is het fijne, juist, van ik, dit soort dingen. Ik, ik hou de radio altijd aan. Als ik denk van deze, hey, wat is dit voor een rare plaat? Dit keer ik allemaal. Denk ik denk, wat de fuck is dit nou weer? En dan, dan raak ik getriggerd. Dan huh? blijf ik blijf luisteren. Ja, je geeft me de kant. Ik, nee, ik ga gewoon luisteren. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar nieuwe dingen. You on. But it's still Dat is wel jammer. Ja, het is simpel. Coming back for me. Dat is wat hij zingt. Eigenlijk de meeste tijd. Dus dat is volgens mij wel vol te houden. Toebak leeft. Nieuws uit Zandvoort. Precies, het is alweer tijd voor nieuws uit Zandvoort. Het is precies! Jawel, wacht even, bijna? Ja, nee, ja, nu is het precies half negen en het komt bijna nooit voor. Dus wel echt heel bijzonder, zeg. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Langs de beide invalswegen naar Zandvoort zijn waarschuwingsborden geplaatst. die het verkeer moeten wijzen op loslopende herten. Bewoners hier graag dat ook elders in Zandvoort borden worden geplaatst, maar de gemeente wil dat niet. Veel inwoners vinden dat het uh, plaats van uh, twee borden echt niet voldoende is om de veiligheid in de, in, de, uh, ja, in, de, in de dorp te waarborgen. Alleen ze denken zelf te veel borden. Daar gaan mensen het helemaal niet meer op letten. letten. En dan wordt het ook niet veiliger. Dus ze houden het gewoon met twee borden. En uh, op elke week als ik hier Zandvoort binnenrijd, denk ik als. Oh, ik rijd best wel hard, weet je, op die, uh, die zeeweg. Rijd ik even door, weet je, wat is niemand voor je? Even door! Ik denk, ja, er zou er nog eentje staan. Ik heb al een paar keer gehad dat ze langs de kant staan kijken. En ik denk van, oh ja, blijf daar staan, blijf daar staan. Ja. Uh, ik vind het nogal wel eng. Maar goed, ze, ze worden allemaal weer afgeschoten, geloof ik. Het is uh, bijna klaar met het hartstikke uh, idee, afschieten toch? Hoeveel duizend hebben ze al geschoten? Ik heb geen idee, maar ik moet zeggen. He? Ik heb zondag een zo enorme grote wandeling door de waterleiding Duinen gemaakt. Ja? Ik heb er maar drie gezien. Hey. Dat is heel weinig. Dus ze zijn al flinke. Ja. Hallo, hou ja. op, zeg gek. Of ze waren ondergesneeuwd. Maar ik zag van toch vanochtend ook alweer verse keutels onderweg liggen, hoor. Dat wordt Ja, ja. Je geen wc bij. Dat gaat bij. maar door. Dat gaat maar door. Ja. Maar uh, gistermiddag is Daisy Schouten door Loke burgemeester Gerard Kuipers... als kinderburgemeester van Zandvoort geïnstalleerd. Oké. Okay. Hij hing haar de speciale Amtsketen van Zandvoort om, die bij deze functie hoort. En uh, Daisy is dus uitgekozen door de VVV... omdat zij als een van haar taken het meer buiten spelen wil promoten. En dit was toevallig ook het thema voor de Kids Adventure Week. Ja, dat wist ze natuurlijk hoor, denk ik. Yeah. Waar die uh, zaterdag dus officieel morgens voor, door haar geopend wordt. En uh, na deze opening zal zij een interview geven bij CFM uh, Zandvoort. Om twaalf uur zal zij het Heldenplein voor geopend verklaardes op het Badhuisplein. Het Heldenplein? Ja, ja zo heet dat. Even tijdelijk. <laughs> Want op dit plein zullen de Zandvoortse hulpdiensten... al het materiaal en materieel wat voor is... aan het publiek tonen. En Daisy zal gedurende de hele week... tijdens een aantal evenementen officieel in actie komen. En aan een aantal andere evenementen zal zij... als Daisy Schouten en niet als kinderburgemeester deel gaan nemen. En dan laat ze haar Amtsketen thuis. Dus ze krijgt hartstikke druk. Oké. Okay. En, uh, nou ja... Wat? Ze gaat regelmatig... Ja, er komt net wat, kom net wat uh, politieberichten namelijk Ja, in. ik merk het, ja. ja. Maar ze gaat dus uh, regelmatig uh, wel uh, van de optreden van slachtoffer via onze uh, zender. En uh, okay. we gaan hier meer van horen. Oké, okay, prima. In de nacht van zaterdag op zondag, dus alweer bijna een week geleden... ...hield de politie uh, van het team Kermeland-Kust... Uh, uh, ja, Kermeland-Kust... Goed, een man aan in de Halterstraat. De man vond het nodig om de politie even diverse malen flink even te beleidigen. You motherfucking. En noem het allemaal maar op. In de krant werd het al niet eens genoemd weer wat hij, uh, uh, wat hij riep. Uiteindelijk werd hij gesommeerd het gebied te verlaten. Ja, blijkbaar was dat uh, niet duidelijk genoeg voor hem. De man bleef namelijk telkens terugkomen. En hierop hebben de dieners hem aangehouden. Ja, precies. In naam hebben, dat u nou, oh, nou, nou. En toen hebben ze meegenomen naar een cellencomplex. En daar uh, in Haarlem heeft hij even, uh, waarschijnlijk, uh, zijn, uh, zijn kater uitgeslapen. Ja, of dat pilletje uitgewerkt raakte. Oh, dat zou ook nog kunnen. Kan ik, ook heel goed. Ik zeg altijd, gewoon, eigenlijk moet je een soort apparaat hebben. Als de politie zegt, maar in een situatie waar heel veel mensen staan... die een beetje opstandig zijn, moet je eigenlijk een apparaat hebben... dat iedereen gewoon meteen op de grond valt, weet je Een ja. soort, zo'n zo doef en niet de baf valt neer, weet je en dan kunnen ze gewoon langzaam al die lichamen, wilde ik zeggen... Maar, al die mensen die dan <laughs> die in de bus gooien... Dan gaan, we, gaan we op het bureau wel kijken wat we ermee moeten. is ja. een beetje opruimen. Ja, uit de weg, anders rijden we weer van alles overheen. Dat ja, is zo rotzooi. Wat zijn er nog meer voor berichten? Ja, want ik zie hier trouwens ook heel grappig... onder een foto staat Charles Duif, die is ook bij ons bij uh, CFM. Ja. En, uh, maar er staat dus bekeuringen bij wegwerkzaamheden. Want woensdagmiddag, tussen half twee en half vijf... is er een snelheidscontrole gehouden. En ter hoogte van de wegwerkzaamheden, dus bij uh, de resten zijn daar zo'n. Uh, juist ja, zo uh, om daar het vierduk te maken. Juist. Ja. Uh, er geldt dus een maximum snelheid van 30 km per uur. Meer dan de helft van de 711 passanten die werden gecontroleerd. kan een bekeuring voor te hard rijden in de, in de brievenbus verwachten. Oh. De hoogste hoogst, hoogst, hoogst, snelheid was 67 km per uur. En alle overtreders hadden dus een boete toegestuurd krijgen. Ja, precies. Want bij de wegwerkzaamheden gelden gewoon lagere maximum snelheden voor de veiligheid van de wegwerkers en de gebruikers. En ook als er niet gewerkt wordt, is het toch vaak sprake van gevaarzetting, noemen ze dat. Doordat de rijstroken smaller zijn, het wegdek beschadigd is. Had die hekken dan weg, kunnen we gewoon door. Ja, dat is ook zo. Maar ja, u oh ja, bent gewaarschuwd en het uh, is vervelend gewoon. Het uh, heeft de gemeente geld opgehaald. Op dit gaat weer naar het Dan gaat dit uh, zien we niks meer terug van het geld. Die, die, nee, dit is, uh, dat is uh, landelijk. Uh... Zo jammer, dit kunnen ja. ze weer gebruiken voor het viaduct namelijk. Maar ja. wel, het is ook geld van de, uh, van de provincie... Hè, wat hier ingezet is. Dus het geld komt ja. ook wel weer goed terecht. Ah, is wel weer mooi om te weten. Verder nou, het vond, nog een stuk te uh, lezen over de babbeltruc... Uh, die vorige week is plaatsgevonden En er staan er nog wat tips bij. Het bericht dat die, uh, van die 87-jarige Zandvoortse vrouw... die is natuurlijk ook worden geworden van een babbeltruc. Ze ja. hebben sieraden bij weggehaald. Dat hadden we vorige week al over. Nou, vandaag wat tips erbij. Open nooit de buitendeur voor iemand als er gebeld wordt... en je weet niet wie het is. Laat niemand in uw woning. als je voor 100% zeker weet. Ik weet het niet met die man. Laat het maar en sluit uh, altijd na het binnenkomst en vertrek eventueel de centrale buitendeur want het appartementencomplex. Trek hem in slot. Houd de deur van uw woning als u weggaat altijd op het nachtslot. Maak ook gebruik van indien mogelijk uh, extra slot op de voordeur. Wees alert en meld uh, vreemde zaken. Ja, nou het is niet uh, vernieuwend. Maar ja, wees er wel even weer scherp op. Zeker, het is echt triest dat je nou ook dat een vrouw van 87 van die juwelen moet beroven. Maar ja, wel triest dan dit. Goed, zo, weer de stand voor zijn bericht. De volgende uur veel meer. Eerst Dave House. is al een beetje aan het zoeken wat flinching is. Ja, lynching weet u wel. Lynching. Ja, dat, ja daar horen we wel vaak mee, berichten over uh, flinching. Of lynching. Nou, flinching, dat is uh, mij onbekend. Ik zal er even naar googelen. Dave House. Hij staat trouwens uh, aanstaande 10 maart in Widdersoet in uh, Utrecht is het volgens mij. uit. zo uit mijn blote hoofd. En hij heeft hier verschillende bandjes gegeten. Een beetje punk-rock bandjes. En dit is uh, Lekker heel zoetsappig flinsing. Het is 20 minuten voor negen hier bij Toebak Leeft op de radio. Fijn dat u toen zo Dan zag je weer een stukje geschiedenis. Ik heb weer volop allerlei dingen zitten lezen. En ik zat helemaal vast in weer de ufo-sightings. Oh. Ah, ik word er soms helemaal gek van, van mezelf. Weet je wel, eh, het is namelijk zoveel jaar geleden... dat een of andere bekende wetenschapper... die heeft Pluto ontdekt of zoiets. En eigenlijk was hij ook helemaal gek van ufo's... Clyde Tombouw, heet het volgens mij zo met je zijn naam te spreken. En die heeft ook alleen sightings gezien van uh, UFO's. Dus zat ik helemaal weer vast in UFO-filmpjes. Uh, en blijkbaar is er dus ook uh, een heel apart geluid <kijkt> is er gesignaleerd over de hele wereld. En dat, ik zal even een klein stukje laten horen. Het is echt heel apart. Dit geluid is dus gewoon op straat opgenomen, hè? Niet die kinderen, dat snap je wel. Maar ja. gewoon dat. Het is gewoon veel muziek weer, toch? Nee, dit. Moet je het nog een keer horen. is wel on onheilspellend, hoor. Dat je denkt van War of the Worlds... De luiken gaan open, weet je, de lid gaat van de deksel van het de, de, de busje af. En, nou goed, uiteindelijk, uh, ja, de media is er bovenop gedoken natuurlijk. There's been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. En dat klopt. Over de hele wereld zie je dan filmpjes ook en allemaal dit soort geluiden. En je denkt, wat is dat voor raar? Heeft iemand gewoon een grote speaker ergens neergezet? Op het, bovenop een berg moet het geweest zijn, want, ja, de buurman had het anders wel gewoon kunnen zeggen, ja, te zien naast hoor, die gozer heeft een nieuw stereo, die wilde gewoon even uitproberen en uh, die is dan heel mooi getrapt. <laughs> uh, vlak naast Wilco Toewak, ja, met zijn scheurende gitaren. Ik heb wel eens gehad, mijn buurman had zo'n zo speciale speaker, dat je voor hem het orgel moet gebruiken. Dat is een speaker, die zit op een soort roterend iets en die gaat dan heel, heel snel ronddraaien, zo over de kop. En als je hem naar hard ziet, want er zit toch gewoon een puist geluid in, dat <laughs> je denkt, jezus... En een paar buren kwamen ook wel even kijken en zeggen van, hm, kan het een tandje minder? Maar goed, dus, eh, ja, hoe kwam ik hier? door de info's, dat was het. Oh, ja. Goed, jij had iets over Hitler. En ja. eh, iets over oorlog vind ik altijd wel boeiend. Oké. Okay. Ja, nou, in de politie heeft in de Oostenrijkse plaats... Uh, am Inn, heeft hij onderzoek gedaan naar een dubbelganger van Adolf Hitler. Want die is de afgelopen dagen regelmatig gezien... daar in de buurt van het geboortehuis van Hitler. Oh. Met zijn kleding, haarlijk en snor lijkt hij als twee druppels water op hem... En uh, die, de, de 25 tot 30 jaar oude man heeft zich voor het geboortehuis van Hitler laten fotograferen. En volgens de krant Oboe Österreichischer nachrichten, werd hij ook nog in een boekhandel gezien. Terwijl hij door tijdschriften over de Tweede Wereldoorlog bladerde. In zijn stamkroeg. Zijn stamkroeg ja. zou zich voorgesteld hebben als Harald Hitler. Harald. Hé, hey, hoi. Bietje. Ja, je? Uh, ja. <lacht> een woordvoerder van het Openbaar ministerie zei dus... dat de verdachte een inwoner is van Nou, die tot voor kort van onbesproken gedrag was. Het onderzoek is nog niet afgesloten. Maar het schijnt dus dat het voor andere personen... waarneembaar verheerlijken van de persoon He? Adolf Hitler... Oh ja, oh, ja wacht. Die ja. Ja, moeten erbij komen en dan? Dat is strafbaar. Dus het, uh, maar huh? ik denk zelfs, ja, als jij dus uh, Hitler verheerlijkt... Ja, maar hij loopt alleen maar rond als Hitler. Waarvoor zou je hem verheerlijken? Hij ziet er toevallig zo uit. Ja, nou, dat is ook zo. En als je zeg maar, hij zegt, van, ja, ik kom net uit de kroeg, daar hebben ze carnaval. Sorry. Ja, ik was bij de carnaval. Maar ik denk, ik ga even, even buiten hem even plassen. En dan word ik hier opgepakt omdat ik persoonsverheerlijking zou... Ik ben gewoon, ik ben gewoon bij de carnaval hiernaast. Ja. Wat is de gekkigheid. Ja, het is ja, een moeilijk ik moet dus dan denken aan die film van Er is wie wieder daar. Dat was ja. dus een film, ik heb hem vorig jaar gezien. En uh, die was er wel heel verrassend ook weer. maar ook. Het zet je ook tot nadenken op het eind, maar toch gewoon hoe mensen reageren. Want er zit uh, in die film echt beelden in dat, uh, dat ze dus met Hitler dan uh, zo door de stad reden. En ja. dat toch mensen het heel erg vonden, maar anderen die vonden het heel leuk. En uh, zeker jongeren, die gingen met hem op de foto. En die, wilden met oh, hem, en, uh, die vonden het eigenlijk uh, wel prima dat hij er was om weer oorde op zaken te stellen of wat dan ook. En dat je denkt van wow, dat, zie je maar, dat, dat zijn dan... Uh, de mensen die dan misschien hier dan weer op de PVV stemmen, weet je wel. Ja, je weet het niet. Ja, ik, ik kom steeds meer achter dat mensen gewoon echt... Er is naast de echte werkelijkheid... dieren. Heb je, heb, je, heb, je, heb je de nepwerkelijkheid? Gewoon mensen die overal een klein stukje film van bekijken. Oh, saai. Volgend filmpje, volgend filmpje. Dus die hebben wel nog geen echt realistisch beeld van het, nee. hoe de wereld in elkaar steekt. Dus die denken, Hitler, oh, die heeft toch... Je heeft toch de, iets wat het kijken-luister-geld ingevoerd. En wat heeft hij nog meer goede wegen? En hij heeft iedereen toch een Volkswagen gegeven? Zoiets was het toch? Een ja, ja. ander filmpje. Nou ja, en dan blijft dat hangen. En denk je, oh ja, was van de auto's? Ja. Nou ja, zo blijft het een beetje hangen. Het is Autobahn. echt heel slecht gesteld hoor, met de geschiedenis. Als ik ook uh, die jonge lui wel eens iets vragen, weet je. Nou, dan weten ze het gewoon niet. Ik bedoel, ja, dat is wel weer leuk dat je kinderen over huis hebt nog. Dan kan je het toch een beetje testen natuurlijk. Goed, straks nog meer. Maar eerst, de White Lies hebben een nieuwstuk. Die heet... Hold back your love. I'd go out, right out, for a heart in a heartless town. I'd come on wild, and this love, my love, isn't all that I thought it was. Am I no one without someone to need me? Okay. De muziek waar echt ontzettend vrolijk van word, altijd, White Lies. Ik doe altijd denk, een beetje die best mode, alleen dan net even hipper eigenlijk. Hoewel de best mode ook nog steeds erg hip is hoor. Nog steeds muziek Pak je, echt waar. Dit was de nieuwe zinger Hold Back Your Love. Nee, kies me niet voor mij. Ik ben het niet, niet waard, je hebt een veel betere man nodig. Weet ik dat niet. Ik zou hem maar wat oplossen, dat zou best het verhaal erachter kunnen zijn aan deze plaat, weet je wel. Je denkt, ik ben eigenlijk helemaal niet nut kiesbaar voor een betere man. Ja, wat Ja, weet je wel. Nog even en stap er zelf ook uit. Nou goed, ik was trouwens afgelopen week was ik bij een cabaretvoorstelling uh, van uh, Tim Fransen. En ik begin me er steeds meer aan, aan, aan te irriteren dat mensen het woord zelfmoord nog steeds in het mond nemen. Terwijl ik denk, hou op met dat woord zelfmoord. Het is zelfdoding. Het is een uitstap. Het is een levensbeëindiging. Het is geen zelfmoord. Hou eens erover op. Hij heeft echt in die conferentie die je deed, goede conferentie hoor. Echt daar geen negativiteit over. Maar gewoon Zelfmoord komt voor mij wel 10, 20 keer voor. Ik denk: Man, noem het zelfdoding. Noem het eruit stappen. Wees creatief, weet je. En daarna heb ik nog geprobeerd te spreken, maar hij was al vrij snel verdwenen. Ik. Wees dan als eerste. Om te stoppen met zelfmoord. Als je eruit stapt, dan is het geen moord. Want moord is iets wat je niet wil. En later kan je er al spijt van hebben dat je die zelfdoding hebt geprobeerd. Maar op dat moment is het geen zelfmoord. Kom op nou. Kan echt heel ja, je maken. zit er wel diep in. rot op met dit woord. Het is gewoon helemaal een heel <coughs> goed woord. Nee, nou ja, niet omdat ik zelf ooit dat heb willen doen of zo. Maar ik vind het gewoon een stom woord. Hetzelfde ja. als uh, laatst hadden we de treinrukker. Wat? De treinrukker. Wat is dat? Een man die aan het masturberen is, bedoel je? Noem het dan ook gewoon zo. De treinrukker. Iemand die aan de trein rukt of zo? Nee, wat is dat voor? Verloedering van taal. Goed, dames <lacht> en heren, vertel verder. Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. <lacht> nou, oké. Okay. Ja. Oké, okay, nou okay. ja, ik, ik ga weer een berichtje. Oh, doen. ik dacht, ja, jij zit al wat dingen te verzamelen voor straks het. Ja, het, het ja ik ga, Ja, ik het even ja ik, er, er is een. Uh... De, de minister van Mobiliteit, dat vind ik wel heel mooi, ja? van Vlaanderen, Ben Wijt. die kwam op de fiets naar een persconferentie over het promoten van het gebruik van de fiets. Okay. En toen je eens een half jaar later weer terug wilde, bleek de fiets gestolen. Ah. <laughs> dus uh, ja, hij is gewoon, best wel pissig, want uh, ja, het is natuurlijk op slot gezet. En hij maakte dus een plan bekend om 300 miljoen euro te investeren in fietspaden. Het geld is dus echt bedoeld om meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen... om de file druk in Vlaanderen te verminderen... Nou ja, hij moest uiteindelijk door zijn chauffeur worden opgehaald. En hij gaf aan dat hij hoopte dat de politie de dader aan de hand van camerabeelden kan opsporen. Ja, ja. Ja, dan kon hij door de auto opgehaald. Maar ik vond ook. Je had ook gewoon met de fiets opgehaald worden, hoor. Ja, maar ik begrijp dus dat Rutte ook vaak op de fiets komt, toch? Ja, klopt. Heel vaak is hij op de fiets. En klopt. was er trouwens ook niet zo... Was er nou iets met tussen hem en die Marieke van uh, De Wereld Draait Door? Oh. Ja, er was een interview geweest of zo... En, uh... Dus vonden elkaar blijkbaar het toch wel erg leuk. Oké, okay, het, het zou hem gegund zijn dat hij ja. gewoon straks... Ik bedoel, hij gaat toch niet door. Alhoewel, ik vind het wel heel aantrekkelijk om toch op de VVD te gaan stemmen straks. Ja? Ja, ik bedoel, ik, bedoel, uh, ik heb even gekeken wat ze nu allemaal in het plan doen. Ik bedoel, extra geld naar de defensie, extra geld naar de zorg. Alles gaan ze weer terugdraaien. Ik, nou, dat ik komt dan toch goed bij de VVD? Ja, jij twijfelt. Jij gaat niet op de VVD stemmen. O, nee. Nee, nee, nee. Niet, ik kwam ook bij Pechtelt uit. Maar ik denk, ja, Pechtels is de positie. Dus zegt altijd dat alles anders moet. Maar ja, doe het maar even anders. Ah. Ik denk, nee, ik geef, misschien okay. geef ik Rutte nog steeds wel even de voordeel van twijfel. Ja, kan je doen. Ja. Hij ja, zo leuk. Gisteren ook die laatste persconferentie. Weet je, als minister-president. Nu gaat hij gewoon als voorman VVD. Gaat hij natuurlijk ook gewoon uh, de VVD helpen. Dus hij, even, de, hij is even nu president af. Ja, minister hij komt niet meer in het openbaar. Om uh, de, de, de, de regering te vertegenwoordigen. Of zoiets begreep ik. Okay. Dus nou, dat deed hij hartstikke leuk. Ook hoe hij met de pers omgaat. Dat vind ik altijd grappig. Ja, ik bedoel. Ik ben ook wel een beetje van de buitenkant hoor. ja, Het moet er ook een beetje leuk uitzien. Ik bedoel, uh, dat zie je in Amerika. Dat ziet er helemaal niet leuk uit. Dus dat kan ook niet de... Goed. Gisteren in de wereld draait door de nieuwe single van Mors. Echt, werd de, echt de hemel ingeschreven, de nieuwe single. Ik heb zitten luisteren, dat is echt helemaal niet slecht. En het grappige is dat ze twee jaar geleden eigenlijk bijna zouden stoppen. Zijn ze nu echt helemaal terug van weg geweest. van Morse en uh, The Promise. Het is minder dramatisch dan al die vorige plaatjes. Want hij uh, had wel echt nog hele dramatische plaatjes. En uh, goed is dus hij een nieuwe serie. Die heet Strike. En er staan een paar hele geinige stukken op. Ik heb er echt een paar keer heb ik er even, uh, een paar even gekocht. Via iTunes natuurlijk. Het is 25 voor 8. Oh. Uh, 9. Ben ik weer helemaal in de waiuw. Dames en heren, echt. Uh, de dolfijnenrukker. Echt weer zo'n klote woord. Alhoewel, ja, hoe kom ik er eigenlijk op? Omdat ik vandaag in de kletskrant. Jawel, ze is vandaag jarig. Skinny is 55 geworden in het Dolfinarium. Ze gaan het vandaag een, feestje, een feestje houden. Uh, hij wordt 55. Hij is uh, eigenlijk heel oud. Hij zou bijna niet meer kunnen leven in het, in het wildernis. Hij komt wel uit de wildernis. Hij is destijds gevangen. Tegenwoordig doen ze dat niet meer. Dan gaan ze geen dolfijnen meer vangen. Want dat mag niet meer natuurlijk. Dus uh, hij hoeft ook niet meer mee te doen met allerlei uh, opdrachtjes... Uh, hij wordt wel even nu geïnterviewd. We moeten ook even lachen naar de camera en zoiets. Dus uh, hij krijgt ook wat lekkere dingen. Gelatine kreeg hij, geloof ik. Omdat, wat was het ook weer? Gelatine nemen ze. Want ze drinken geen normaal zout water. Want dat is slecht voor ze. Ze moeten eigenlijk water uit de vis drinken. Uh, want dat is toch niet zout? Hè? Ik, ik weet niet. Wat? Je bent me kwijt, hoor. Ja, ik, ben, ik, ik zat te lezen. Wat bedoelen ze nou? Gelatine, dat drinken, dat eten ze dan. Er zit dan gewoon water in. Maar ze kunnen toch ook het zwembadwater. Maar er zit gloor in. Dat kunnen ze natuurlijk ook niet drinken. Jong, dat hij nog 55 is geworden vind ik best knap. Nou, onverstaanbaar. Precies, de dolfijnen. De dolfijnenrukker. Dat weten we nou, ja. Goed, de <lacht> dolfijnenrukker. Ja, ik weet nog wel, dat was toch een reden van het televisieprogramma. Die gingen dus, zeg maar, ja, van de stage. Rambam. Rambam. Rambam. Die gingen de stage lopen om te laten zien dat ze helemaal niets van die hele grote basins hebben waar ze in leefden. Maar dat de hele kleine bazans waren. Ja, en circussen ja. mogen wel. Maar, ja? uh, maar eigenlijk is het ook een soort circus. Ze is... dan dan onder water. Ja, dit is en zin. ondertussen worden ze ook slecht behandeld. Ja, circussen die mogen geen wilde dieren hebben. Dit zijn eigenlijk wilde dieren. Maar goed, nu die niet, want ze worden niet meer in het wild gevangen. Nou, ik vind het een hele discussie. Ik vind sowieso op dierentuin. Ik ben er al een jaar niet meer geweest. Kunnen ze weg? Omdat jij, geen, jij niet meer <laughs> wil. Mogen we ze weg? Ja, we, of niet? Hebben, we hebben genoeg van die mooie uh, filmen met die... Uh, een ja. hele goede presentator uit Engeland, hè? Straks die met een 3D-bril op, dan is het mm -hmm. klaar. Joh. Hoef je helemaal niet meer. Zo, al die dier in die hokjes is toch ook zo te armoedig ook. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, je ah, wordt er zelf triest. een beetje. Ik, ik word er van. heel triest van, gewoon. Ik ga er <laughs> niet meer naartoe. Nee, ik ga dat niet faciliteren. Wacht maar tot je kleinkinderen krijgt. Ja, die willen allemaal weer. Ja, dat is wel <laughs> ja. Dat is zo. Marijn Den Bos is een oma van 56. Oh, dit is mijn leeftijd. Dat klinkt zo oud. Oh. Is veroordeeld tot 30 jaar staakstraf. omdat ze de pestkoppen van haar kleindochter mishandeld zou hebben. Zo ja, haar kleindochter werd al jaren stelselmatig gepest op school. Ze werd gedwongen om huiswerk van andere kinderen te maken. En toen ze dat weigerde, begonnen ze te treiteren. Oh. Toen werd ze geregeld in elkaar geslagen. Mm. Kreeg ze berichtjes met bedreigende kwetsende teksten. Zoals: je bent lelijk en mijn linkerbil is mooier dan jij. Ja, Als het meisje zou verraden dat ze gepest werd... dreigde de pestkopper dat ze haar paard zouden neersteken. De familie van het gepeste meisje kwam op een gegeven moment voor het meisje op... en zou de pestkoppen hebben mishandeld. Volgens de oma had dat nooit mogen gebeuren, maar zagen ze geen andere uitwe uitweg... Want ze waren gewoon bang dat het meisje zelfmoord zou plegen. Want er is natuurlijk een lange rij van kinderen die dat inderdaad ja, doen. Ja, ja, ja, ja. Of, sorry, zelfdoding zou plegen. Ja, sorry. Hey, hey. ja sorry, ik was niet scherp, sorry. Ik nee. dacht hier meteen op je moeten hakken hakker gewoon. Echt, ik had er gewoon met Ik de... Ik ga even bellen, dit klopt niet. Ja. Maar, maar uh... de rechtbank in Den Bosch had begrip voor de actie van de familie van het meisje... en vindt dat je als ouder of grootouder voor je kind mag opkomen. En daarom ja. bleef het bij taakstraffen. Naast de oma werden ook de opa en de moeder van het meisje veroordeeld tot een taakstraf. Ja. Goed, ja. Ja. dan toch maar laten pesten dan. Ze moeten het zelf leren, ze moeten er zelf mee omgaan. Je moet aan de zijkant staan en aanwijzingen geven. Zoiets, moet je wel. Je moet ze kop van opzetten en dan uh, inspreken wat ze moeten terugzeggen. Zoiets. Ja. ja, ik weet niet, het lijkt me echt uh, ijzerlijk moeilijk om daarmee om te gaan. Zeker als ze oma zijn of als opa zijn en je ziet dat je kind getreiderd wordt. Ja, dan weet je je iets te doen. Stom kind, zeg dit dan. Maar dat doet ze niet. Nou. Goed, nou, uh, het laatste plaatje voor 9 uur. Ze hebben een nieuwste day uit... Spoel simpelweg had fat. Hete gedachten.